Zover het ritme van ZFM, via de kaart 4.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Dit is Rashid Finch met het NOS journaal. In de Nigeriaanse stad Lagos is een passagiersvliegtuig kort voor de landing neergestort. Alle 153 inzittenden zijn omgekomen, komen allemaal uit Nigeria. Het toestel van de Nigeriaanse maatschappij Dana Air kwam uit de hoofdstad Abuja. Het zou een gebouw hebben geraakt en daarna in brand zijn gevlogen. Het toestel kwam neer in een dichtbevolkte wijk in Lagos. Of er ook op de grond slachtoffers zijn gevallen is nog niet duidelijk. De Britse koningin Elizabeth heeft vanmiddag zo'n drie uur meegevaren in een grote botenparade op de rivier de Thames. Het was een van de hoogtepunten van de viering van haar 60-jarig regeringsjubileum. Meer dan duizend schepen voeren mee. Tijdens de vaartocht was door Londen... stond de koningin te zwaaien op haar koninklijke schip... samen met haar familie. De parade trok meer dan een miljoen toeschouwers. De noodhulp voor Haiti van hulporganisatie Cordaid Mensen in Nood... is volledig besteed. Na de aardbeving van begin 2010 kreeg Cordaid 29 miljoen euro... van de 112 miljoen die was ingezameld op Giro 555. De organisatie heeft van het geld onder meer huizen gebouwd... en psychische hulp verstrekt aan slachtoffers. Bij de aardbeving op Haiti...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 Nederlandse Somaliërs zijn actief voor terreurbeweging Al-Shabaab. Een hoge overgelopen commandant van Al-Shabaab zei voor de VPRO-radio dat hij zelf twee Somalische Nederlanders in 2009 bij de grens met Kenia heeft opgehaald. Hij bevestigde ook dat er slapende cellen van Al-Shabaab in Nederland zijn. Al-Shabaab is gereëerd aan Al-Qaeda en pleegt behalve in Somalië ook bloedige aanslagen in landen als Nigeria en Kenia.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 En mijn zus had me die avond tevoren al gevraagd van, ga je mee morgen? Toen zei ik, nee, sorry, ik, ik, ik moet werken morgenochtend om zeven uur. En ja, ik was al lang weer blij dat ik weer ja. uh, <laughs> iets had verzonnen om niet mee te hoeven. En uh, vervolgens kwam mijn zus die, uh, uh, die ochtend erop mijn kamer binnen. En ze zegt van, goh, moest je niet werken? <laughs> ik zeg, ja, hoe laat is het. Het was het kwart over tien. Oh, heb je verslapen? ja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 Ik hart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 the fence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 Lord love.